Op het plein in Tilburg. In 1998 begonnen de vraters van Tilburg iets nieuws in Nederland. De Beweging van Barmhartigheid. Hierin brachten ze mensen samen die bondgenoten wilden zijn in barmhartigheid. Twintig jaar later vertelt Johan Willemsen, de nieuwe voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid, over dit onderwerp. In het heden en de toekomst. Op 29 september, aanstaande zondag, zal om 3 uur Johan Willemsen een lezing geven... in het Perken Donderspaviljoen in Tilburg-Noord... over het spiritueel erfgoed van de vraters van Tilburg. De lezing is gratis te bezoeken. En de populairste serie van de Nederlandse tv Brugklas komt naar Goorlen. En wel met het theater en een eigen musical. De voorstelling haakt in op actuele maatschappelijke thema's en is voor iedereen herkenbaar... De hoofdrollen in de brugklas, de musical, worden gespeeld door Nick Roosen, Marie Hollerman, Belle Zimmerman en Claire Veldkamp. Ze komen op woensdag 9 oktober in cultureel centrum Jan van Bezouw om drie uur. Tot zover het Regionieuws. Dankjewel, Erik. Ja, even kijken hoor. Een paar technische probleempjes, maar we zijn er inmiddels. Hé, nou. Het is vrijdagavond, het weekend is officieel begonnen, wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan 013-534-1344 of via de Facebook vp.com slash MaartenLoch. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Op 3 oktober staat de uitzending van Podium de Wete in het kader van Bob Dylan. Met onder andere Jacques Mees en Twan Waterheus breed, goes Dylan, donderdagavond 3 oktober. 9! 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Ja 1, Het is vrijdagavond, het is weekend, we zijn officieel begonnen, 0, Lokale 1, 1, De 1, 2, 1, 2, 1, Cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokalehondroeproler.nl Goedenavond. Dit is Tot Meer uur. Het houd niet op. Met Maarten van een Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. En jongens, gaan we lekker beat seppen? wat? Het houdt niet op. <laughs> De Strokes, een beetje van uh, Julian Casablanca's En er zou binnenkort ergens een nieuw album gaan moeten verschijnen Zijn ze volgens mij, uh, volgens mij uh, as we speak een beetje aan het afmixen De Strokes En uh, last night uit uh, 2001 kwam het van uh, hun uh, meest succesvolle wel. Want someday uh, stond daar bijvoorbeeld ook op en uh, wat nog meer, Hardware Play, New York City Cups. Het was uh, de plaat. Is dit het? Goedenavond, welkom bij uh, een nieuwe the Honeycomb. Het is 27 september, vrijdagavond. Het is uh, 12 over 7. Het is officieel weekend. Goedenavond, ja, vanavond uh, komt er overal bij je voor. Ik heb de, de buitenmicrofoon, die heb ik er ook maar, maar weer bijgepakt hier. De buitenmicrofoon, die Antra eigenlijk al heel de week en die maakte uh, nou, al heel de week ook hier dezelfde opnames. Dat zijn deze. Ja, vanavond komen we overal buien voor. In de loop van de avond trekken meerdere buien vanuit het westen het land in. En vooral in het noordwesten kan dan veel regen vallen. Het is vandaag de dag van de internationale, de internationale dag van het toerisme is het vandaag. Geen idee waarom ze daar juist deze dag, 27 september, voor hebben uitgekozen. Maar... Misschien dat de andere dagen al bezet zijn. Want laten we eerlijk zijn, het is niet de meest voor de hand liggende dag. Voor de internationale dag van het toerisme. Dat is het dus vandaag. En als fietsers in Tilburg op Rotonders voorrang krijgen, dan overweegt de gemeente Goorle hetzelfde te doen. Dat zei wethouder Piet Poos. Dat zei hij in Poos hier geleden. Dat is de gemeenteraad. Hoewel het voor ons best ingewikkeld is, zegt hij ook. In de begrotingsplan heeft Tilburg aangekondigd extra geld uit te trekken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van die ideeën daarbij is om fietsers voorrang te verlenen op alle twintig rotondes. Goorl heeft zes rotondes en de plannen voor een zevende liggen klaar. Normaal gesproken probeert aan aansluiting te houden met de regels in Tilburg. Maar Poos ziet in dit geval wel wat problemen. Nou goed. Ehm... Um... En ja, ik liet het al uh, horen hè, die, die buitenmicrofoon hier. Dit, dit geluid. Ja, ja, ja, je kent het wel. Maar uh, wat nou regen, een paar druppeltjes houden de basisschoolleerlingen van Goorlin niet tegen om uh, te rennen voor het goede doel. Want uh, afgelopen woensdagochtend uh, waren er 1500 uh, kinderen aan de start verschenen van een, uh, een, het, het, het, ja, een goed doel. Um, even kijken, dat, ja, dat had alles te maken even kijken, het, uh, um, met een, ja, een sponsor, sponsorloop was dat. Hè? Ja, volgens mij wel. Een uh, ploeg uh, verschenen kinderen vanaf uh, groep 3 en 4 van alle basisscholen in Goorden aan de start. En ze konden zich laten sponsoren om uh, minstens 600 meter te lopen voor uh, Gelden Verhelden. En uh, deze Goede doelenclub die zamelt dit jaar geld in voor uh, het jongerencentrum Mainframe. Uh, even kijken, Bob Meiling, dat is uh, de uh, organisator, die heeft ook nog zelf gezegd van uh, we hebben zelfs na afloop van de loop nog enveloppen gekregen. En uh, we verwachten een hoge opbrengst, anders uh, meiling. die uh, woensdag uh, zelf, zei, uh, ja, zelf ook kwam kijken bij uh, de voetbalvereniging, de FOAP en GSBB. Of, of GSBW, ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Clubs hadden hun uh, velden en kantines ter beschikking gesteld voor het goede doel. En voor de ploeg die opgeteld het meest aantal rondjes heeft gelopen. Uh, hè, want de kinderen die krijgen dan, uh, om zo'n rondje krijgen, kregen ze dan een, uh, een sticker voor elk rondje. Die, daar ligt nog een beloning op, op te wachten in het verschiet. Dus dat is mooi. Die klas die krijgt een feest bij mainframe aangeboden. En oh ja, er is een evenement dit weekend in Tilburg. Want nee, niet meer ieder restaurant in een eigen tentje, maar allemaal op een plein. Zo ontstaat er dit weekend tijdens culinair één groot food court. Dat vertelt Patrick van der Weijden van Tilburg Culinair. Het is de meest in het oog springende verandering bij het eet evenement dat donderdagavond van start ging heel uh, culinair vernieuwd uh, door de, de barrières tussen de restaurants te slechten, wat uh, eigenlijk wil zeggen, nou, de voorgaande edities was uh, ieder restaurant een beetje een eigen wereldje op zich. Dit jaar is uh, ieder restaurantje een, eiland, uh, een eilandje op het plein, dus uh, ja, ieder restaurant een eigen chef's table, hè, zo kun je het zien, dat zegt van der Weijden. Uh, en bij het plein zit ook een totaal overdekt grote ras en vooral dat woordje overdekt, dat is heel handig dit weekend, want ja, hè, het gaat natuurlijk uh, het gaat regenen. En uh, het beste gerecht van Tilburg culinair, dat wordt ieder jaar beloond met de Patrick Verbundprijs. En dat is een, een prijs, is een, eigenlijk een soort eerbetoon aan de in 2010 overleden ondernemer Patrick Verbund. Hij was uh, medeoprichter van, uh, mede van Tilburg culinair. Uh, culinair die trapte dus gisteravond af, met een sponsor was dat. En uh, vanaf vandaag tot en met zondag is dat uh, eet-evenement voor publiek geopend. Dus mocht je niks te doen hebben, hè, kun je ziek gaan eten op dat festival. Ja, en dan, en dan, en dan. Heb ik je hulp weer nodig? Welke plaat wil jij horen? Waarmee openen we jouw weekend dat het een aard heeft? Geef je favoriete plaat door. Doe je heel makkelijk via 013 of via facebook.com slash maartenlog. En dan mag je jouw favoriete liedje achterlaten. En uh, ja, zoals ik al zei, dat is heel makkelijk. Je doet het via 013 of via facebook.com slash maartenlog. Het dus vrijdagavond, alles kan, alles mag. Anything goes, waar heb je zin in? Denk er goed over na, hè? want er zijn een half miljoen uh, mensen die in Tilburg wonen hè, tegenwoordig. En die, die gaan allemaal, ook okay, in Goorl en Riel, allemaal bij elkaar opgeteld. Die gaan allemaal jouw plaat ten Goorl nemen. Denk er goed over na, het is je laatste, kant, maar, laatste kans, maar volgende week kan het ook nog. post Malone, Circles. At them. Ja, het is uh, Los Bravos. Misschien ken, uh, ken de oude generatie, die kent het sowieso wel. Black is black, I want my baby back. Maar ze hadden ook nog een ander kleinetje. dat was dit, Brinally Loving. Dat zit ook in uh, de soundtrack van de laatste film van uh, Quentin Tarantino, zijn negende film. Once Upon a Time in Hollywood, met uh, Leonardo, uh, Leonardo DiCaprio en uh, Brit. Pitt, uh, Margot Robbie die zit er ook in. Uh, El Pacino ook, uh, zit er ook heel, heel, heel kort in. Um, en ja, het is te gekke film is dat. Maar de soundtrack die is ook te gek. Um, en ja, ik, volgens mij heb ik de, de halve soundtrack al gedraaid. Maar het leuke is, um, die soundtrack. Het is een soort radio-uitzending als je die uh, zit. Je zit eigenlijk gewoon. Um, een uur en een kwartier lang naar een radio-uitzending uh, te luisteren. Want er zitten ook een aantal radiofragmenten in. Volgens mij ook daadwerkelijk uit die tijd, eind jaren 60. Van uh, uh, radiostation KHJ. Bestaat ook daadwerkelijk. En er zijn dus gewoon een aantal liedjes. Uh, ja, zijn er verwerkt in een soort radio-uitzending. heel tof gedaan. Um, Los Braver's, uh, Bernadette Loving, daarvoor Post Malone. En Circles. Produceerd door uh, Kevin Parker van uh, Tame Impala. Ja, roken in rokenruimtes is uh, per direct verboden in uh, de horeca. Hey. Je weet het, roken, het wordt steeds minder populair. Of tenminste, de, regeer, de, ja, de regering, de overheid, die doet er alles aan om uh, mensen maar te stoppen met roken. Hè. Pak je ze tegenwoordig 10 euro al uh, bij je benzinestation. Uh, hoor ik in ieder geval, want ik rook zelf niet. Ik, ik krijg dat te, ho ja, te, hoor, te, te horen. Is dat een goede zin? Nee, oh, ja, maar goed. Um, en uh, ja, natuurlijk ook, uh, hè, de, ook de horeca, de, in, de, in de begroting stond het ook, in de miljoenennota stond het ook van uh, hè, accijns omhoog. Um, maar ja, wat nu? Want ja, als je rookt, het mag niet meer. Het is per direct verboden in uh, alle horeca, dus wat nu? Nou, dan uh, ga je maar op straat roken natuurlijk. Dat uh, lijkt het devies bij muziekpodia Paradox N013. Uh, ook bij Café Philip, daar kunnen rokers ook nog terecht op het terras. En uh, ja, het muziekpodium Paradox heeft een, een speciale rokenruimte. En uh, een aantal jaar geleden hebben ze dat laten maken. Voor de rokers die in de pauze of na een concert zegt, willen roken. Dat zegt een van de woordvoerders uh, van, van Paradox. Uh, we hebben een vaste groep bezoekers die er veel gebruik van maakt. En het is een, een soort gezelligheidsplekje, zegt uh, die, uh, die woordvoerder. En uh, ja, dus het, Er is dus een grote kans dat dit plekje zich nu naar de straat verplaatst, want ook roken in aparte rookruimtes binnen horecazaken mag sinds gisteren niet meer. Dit is het uh, gevolg van de uitspraak die de Hoge Raad heeft gedaan, al liet staatssecretaris Blokhuis van uh, Rooksgezondheid daarbij weten dat controles of het verbod wordt nageleefd, nog even, well, nog even worden uitgesteld. Maar toch, hè, het mag niet meer. Heel vervelend natuurlijk voor al die klanten die willen roken. Ja, Het is ook een beetje vertrutting tegenwoordig, hè, laat ik eerlijk zijn. En uh, er zou buren gerucht kunnen ontstaan als mensen op straat staan te kletsen. Maar goed. Zieke, zieke roken. Het mag dus niet meer. Welke plaat wil je horen? Uh, vraag je favoriete plaat aan. Doe je heel makkelijk. Uh, hoe dan, Maarten? Hoe dan? Hoe uh, dan? Dat zou de vriendin van groene Weg hebben gezegd. Nou, heel makkelijk dus. Uh, via 013 54 1344. Of via de Facebook. Facebook.com slash Mateloch. Is dus ook aangevraagd. Door niemand minder dan. Even kijken. Bob. Bob wil deze horen. Nou, Bob. Voor jou deze drums. Voor je goede smaak. Nirvana. En van Nevermind kwam dit. Breed. bij Bicycle Club Easily Break Nothing But You. Nieuwe Sinhal. Ook uh, hoog te vinden in allerlei uh, alternatieve hitlijstjes. Of alternatief gesproken daarvoor: uh, Nirvana van het album Nevermind. Uh, Trek je dat je niet zo vaak hoort. Want het is vaak een van de, van de grote hits. Smells like Teen Spirit zat er natuurlijk op. Uh, uit mijn hoofd ook: uh, Come as You Are, Livium. Uh, in Bloem uh, Nou, ook nog wat andere leuke liedjes Maar deze dus ook, uh, Breed Toch wel een uh, van mijn favorieten van uh, Nirvana Ja, het is er weer tijd voor Alhoewel, ja, we zijn uh, later uh, dan normaal in Het is al drie over half acht het, uh, Weekend, weekend, weekend Dit is een weekend Wacht dus weer, weer, weer Bericht Ja, morgenochtend, dan is het uh, wisselend bewolkt Naast geregeld donkomen verspreid Over het land ook enkele buien voor Matige en uh, aan zee krachtige zuidwesten neemt geleidelijk weer in kracht toe. Morgenmiddag zaten er een vlagerige zuidwestenwind. Boven land vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Uh, verder draait het om vrij veel bewolking en enkele buien. Maar zo nu en dan, dan schijnt ook even de zon. De temperatuur stijgt naar 17 tot 18 graden. Wat nou opwarming van de aarde. Wel kouder dan gemiddeld. Morgenavond uh, dan beperken de buien zich uh, weer tot het noorden en noordwesten. Elders wordt het even droog. Uh, in de nacht naar zondag dan is het bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden. Zondag dan wordt het een echte herfstdag. Vanuit het westen dan gaat het in de ochtend ochtendgeraamde tijd regenen. Uh, de regen die bereikt het zuiden en het zuidoosten pas in de loop van de ochtend. Maar uiteindelijk dan wordt het uh, ook in het zuidoosten nat. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig aan zee. In de, in de, uh, in de middag dan uh, neemt de wind aan zee... Uh, Toe naar hard en mogelijk stormachtig. Kans op uh, orkaan. Alla Dorian. Nee, dat is niet waar hoor. Windkracht 7 tot 8. Uh, de regen. Ja, je schrok al hè. De regen wordt dan buig en uh, soms kan het even flink doorregenen. Zo nu en dan is het ook even droog. Maar de zon krijgen we niet te zien. De temperatuur stijgt naar 17 tot 8, 18 graden. In het zuidwesten dan, uh, kan het lokaal 19 graden worden. En uh, ook na het weekend dan blijft het wisselvallig met dagelijks kans op regen of buien en slechts af en toe wat zon. Nou, wauw, wauw, wauw, weekend... En de buitenmicrofoon. regen. Weekend wacht dus weer, weer, weer. Bericht! Aan regen in ieder geval uh, geen gebrek de komende dagen. Welke plaat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan. Doe je heel makkelijk 013 54 13 44. of uh, via facebook, facebook.com slash Maartenlog. Ja, en af en toe een draai van die stevige gitaarliedjes. Maar hey, aan de andere kant is het ook gewoon vrijdagavond. En dan wil je ook een beetje dansen. Dus af en toe gewoon een beetje disco, hè? 40 jaar oud. Komt uit 1979. Het was de disco-periode voor de Isley Brothers. It's a disco night. Rock don't stop. Baby, the place is It's a disco Baby, the place is It's a disco It's gonna be Eens midden in excess. Suicide Blast, daarvoor de Icy Brothers. En uh, Rock, don't stop. Rock, don't stop. Lekker le le disco liedje. Het was. Uh, it's a Disco Night. Uh, ja, even wat uh, opvallende nieuwtjes. Soms uh, dan zijn het ook uh, nieuwtjes waar, waar je denkt: hey, wat? Uh, Hoe zit dat er nou weer? Hoe kan dat? Uh, het zijn eigenlijk uh, ja, hele opvallende, aparte, bizarre dingen. Uh, en iedere week wordt het eigenlijk gekker en ze zijn ook nou, af en toe ook in de categorie Waarom zou je dat doen? Ja. Uh, nou, een Amerikaans agent die is uh, ontslagen nadat hij twee zesjarigen oppakt En dan denk je, hoe zit dat? Uh, nou, dat? Dat gebeurde allemaal uh, in Orlando, dat gebeurde afgelopen maandag Maandag is hij ontslagen nadat hij twee kinderen van 6 jaar had gearresteerd voor misdragingen op hun school. Ja, een meisje dat een medewerker van de school had geschopt zou door de agent handboeien zijn omgedaan. En wat het andere kind had gedaan, dat is niet bekendgemaakt. Het is duidelijk dat er geen andere oplossing was dan het ontslaan van deze agenten. Dat zei politiecommissaris Orlando Rowland. De agent die arresteerde de kinderen toen hij actief was als ondersteunend officier op school in Orlando voor kleinere misdrijven. De politiechef liet weten dat de agent niet de toestemming van, meerdere had, uh, van, ja, van een meerdere had voor de arrestaties wat verplicht is bij kinderen onder de 12. Dit zijn hele jongere kinderen natuurlijk. Hè? Die zijn beschermd, grootgebracht, opgevoed... Uh, en die moeten, ja, daar ja, eh, moeten ze natuurlijk niet uh, het, het strafrichtingssysteem. Dat is dan niet nodig, hè. Dat, dat, dat, dat zei die openbaring, in ieder geval uh, die aanklager. Dat... De oma van uh, de twee kinderen, die sprak schande van uh, de arrestatie. Twaalf jaar, 100, of zes jaar. 6 jaar is wel heel jong, uh, natuurlijk, hè. En uh, een jongen van elf. Een jongen van elf. Hij rijdt in uh, de Verenigde Staten ruim 300 kilometer voor een Snapchat-afspraak met een man... ...gebeurde in de Amerikaanse staat South Carolina. Oh, Carolina. Daar heeft een 11-jarige jongen deze week de auto van zijn familie gebruikt... ...en er ongeveer 320 kilometer mee gereden om een man te ontmoeten... ...die hij tot daarvoor alleen op de app Snapchat had gesproken. Uh, dat schrijft uh, CNN. Uh, Even kijken wat ja, er gebeurde... Afgelopen week dus. Nadat hij uren achter het stuur had gezeten, gaf het navigatiesysteem van zijn vader de geest. En zette hij de auto stil naar, naast de agenten om de weg te vragen. Nou, toen de agenten vroegen wat hij aan het doen was, toen zei de jongen dat hij, één voor hem, uh, on, uh, dat hij een voor hem onbekende man wilde ontmoeten, die hij op Snapchat was tegengekomen, als een woordvoerder van de politie van Charleston. Meer dan uh, 203 miljoen mensen gebruiken de app Snapchat, waarmee zij foto's en berichten naar elkaar kunnen sturen, die maar 24 uur te bekijken zijn. Uh, ik heb het sinds kort ook, dus voeg me toe. De jongen die kon daarom de adresgegevens van de man niet meer inzien. Hij gaf agenten het telefoonnummer en adres van zijn vader, waardoor... Zij herenigd konden worden. Uh, agenten doen onderzoek naar de man. Naar wie het kind op zoek was. En uh, oh ja. Deze is ook nog wel uh, uh, opvallend. Deze is eigenlijk al een paar weken oud. Uh, een weekje of anderhalf. Maar ik vond, ik vond het toch wel even leuk om, uh, om door te nemen. Want volgens mij had ik hem nog niet meer doorgenomen. Uh, het gaat namelijk om de Amerikaanse marine. Die heeft uh, nou, dus een tijdje terug. Twee weken terug officieel toegegeven. Dat op drie video's tussen 2004 en 2015. Zogeheten Ufo's, hè? ...onbekende vliegende objecten te zien zijn. woordvoerder wil tegenover CNN niet ingaan op mogelijke buitenaardse wezens... ...omdat nog niet precies duidelijk is wat er op de beelden te zien is. Nou, de beelden die kwamen tussen december 2017 en maart 2018 naar buiten. En in de video's geschoten door geavanceerde infraroodcamera's... ...zijn dus snel bewegende, langwerpige objecten te zien... En bij twee van de ufo's is ook uh, te zien hoe Amerikaanse piloten duidelijk schrikken van de ufo's... ...en zich afvragen wat ze precies gezien hebben. Nou, piloten die uh, onbekende vliegende objecten zien uh, worden de laatste jaren aangemoedigd zich te melden... ...omdat de ufo's een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van Amerikaanse luchtoefeningen. Tot zover het uh, opmerkelijke nieuws. Dat wil je horen. Dan je favoriete plaat aan. 013541344 of via de Facebook, dat is facebook.com slash En het is vrijdagavond, alles kan, alles mag, anything goes. Dus kom maar door! Dit is Iggy Popmuziek, Last for Life! GTO wear a uniform. I lot a government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Yeah. gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts hitting once you buy the gift. some it, oh low low lo, lo. Well dance like if we're riding chickens. Well I'm just a monster. Ik heb op muziek Last for Life. Kan zelf al op massa. I am the passenger. Samen gemaakt natuurlijk met uh, David Bowie, waar ik straks ook nog wel uh, iets van uh, wil draaien. Ik twijfel nog tussen twee liedjes, maar die uh, ga ik je straks wel uh, uit laten kiezen. Dit was uh, Last for Life en dat uh, melodietje, hè, dat tun, tun, tun, tun, tun, tun, Dat komt van een soort uh, ja, to toren, uh, elektrische toren die, uh, die dat melodietje maakte. Zeg maar. Dat hebben ze toen opgenomen volgens mij en daar uh, zijn ze toen de studio mee gegaan. Ik heb Last for Life, dat zit ook uh, in die film, die heb ik afgelopen, afgelopen week gezien: Trainspotting uit uh, midden jaren negentig. Ik had hem nog nooit gezien. Maar wat een waanzinnige film is dat. Trainspotting. Ook de soundtrack die is uh, geweldig. Um, er zit muziek in van Joy Division. Van um, nou, Ikkie Pop dus. Um, maar ook van Lou Reed. Perfect Day zittering. Het zorgde ook voor uh, de grote doorbraak. Naar het grote publiek van Underworld. Met Born Slippy. Ehm... Um, maar echt, een geweldig film. Ik heb ook een paar scènes opgeschreven die ik echt uh, helemaal te gek vond. Um, ja, het, het, het, het, uh, het, het grote verhaal, trouwens. Dat moet ik trouwens uh, even vertellen. En moet ik dan netjes bijzetten, natuurlijk. Um, het, het gaat eigenlijk over vijf, uh, vijf jongens uit Schotland. Ze praten ook echt Schots. Dus best grappig. Uh, I'm Scottish. Uh, een beetje I'm Scottish. Dat, dat accent een beetje. Uh, en het, het vertelt eigenlijk het verhaal uh, van een, een werkloze twintiger. Ja, Mark Renton, dat is zijn naam. Um, en hij, ja, samen met zijn zogenaamde vrienden um, uh, die, ja, leeft hij in het alledaagse leven in Edinburgh. En hij probeert een beetje kleur aan hem te geven. Um, nou, hij woont daar dus met zogenaamde vrienden. Want al die vrienden die zitten aan uh, de drank, de pillen, uh, nou, noem, het, noem het maar op, heel de mikmak. En hun leven bestaat ja, voornamelijk uit bier drinken, uitgaan, drugs, voetballen. Dat is hun... Ja, manier om de jaren negentig zeg maar een beetje door te komen. Maar door verschillende gebeurtenissen besluit Mark te kiezen voor een nieuw leven... dat hij los van zijn verleden op wil bouwen in Londen. En als een van zijn vroegere vrienden dan, uh, Bagby, uh, in Edinburgh dan in, in moeilijkheden komt... dan zoekt hij onderdak, onderdak bij Mark. En wanneer ook de anderen naar Londen komen... dan uh, lijkt Mark onder de indruk van zijn uh, Schotse vriendenclub al uh, snel... ja komt hij komt dan weer een beetje in zijn, in zijn oude leefgewoontes uh, terug... Um, nou, en uh, spoiler alert. Uh, ik heb dus ook een paar uh, scènes opgeschreven die ik, uh, die ik uh, te gek vond. Misschien herkeer je het wel als je de als je film eerder hebt gezien. Um, er zit, op een gegeven moment zit er een. Uh, ik pak er even een muziekje bij hoor, want anders wordt het wel. Uh, het wordt sowieso een heel lang verhaal, maar dan voelt het minder lang aan misschien. Um, er zit op een gegeven moment een scène in, dan, uh, ja, ik zeg het maar even heel ranzig. Sorry als je nog nou, aan het eten zit, maar stopt die op een gegeven moment, die hoofdpersoon, een uh, zetpil in uh, zijn Ja, En uh, hij moet op een gegeven moment naar het wc, hij komt in uh, een café binnen en daar staat op toilet. Nou, later hebben ze daar uh, in de film ingemonteerd uh, het vieste toilet van Schotland. Nou, op een gegeven moment, hij doet dus zijn broek naar beneden, uh, broek naar beneden op, uh, op dat toilet. Um, en uh, nou, hij gaat gewoon... Hij moet echt ontzettend nodig, moet hij kakken, moet hij schijten. Dus dat doet hij. Maar op een gegeven moment, uh, die zetpel, die vliegt uit zijn kont. Ja, uit, uit zijn gat. Um, de wc in. En dat die wc echt... Nou, het is echt zo'n toilet dat helemaal bij de muren en zeg maar het plafond... Dat zit echt vol met stront. Echt... Dat je denkt, hier wil ik gewoon niet schijten. Maar ik moet zo ontzettend nodig. Dus ik doe het maar. Uh, dat gebeurt, die wil, die vliegt het toilet in. Hij gaat op een gegeven moment met zijn hand gaat die in die wc-pot wrijven. Maar hij kan hem niet vinden. Op een gegeven moment stopt hij zijn kop in dat toilet. Uh, en glijdt heel zijn lichaam als het ware dat toilet in. Komt hij uiteindelijk uh, uit bij een soort, uh, ja, een soort zwembad of oceaan is het. En hij vindt die op de bodem vindt hij die, die pil terug. En dan. Ja, dan zwemt hij weer naar boven. En dan komt hij die wc-pot zeg maar weer uit. Er zit ook nog een andere, andere scène in die ik wel, uh, wel grappig vond. Dat is namelijk uh, met een baby. Er zit ook een baby in de film. Niemand weet van wie die baby is. Maar oké, okay, ze hebben een baby uh, in een, een godstempel waar ze wonen. Ehm... Uh, en uh, nou, die baby die overlijdt uh, op een gegeven moment ook. Maar hij voelt zich daar schuldig over. En hij probeert dus een beetje van die, uh, van die heroïne komt hij, uh, probeert hij af te komen. Maar dan valt hij later toch weer in terug. En uh, dan krijgt hij allerlei halluc hallucinaties. Hij wordt opgesloten in uh, het huis van, uh, van zijn ouders. Zeg maar. die, die zitten gewoon beneden. Hij wordt opgesloten op zijn kamer. En hij ziet op een gegeven moment... Hij wordt helemaal, helemaal, helemaal gek. Hij is helemaal van de kaart. Helemaal van de wereld af. En hij ziet op een gegeven moment ziet hij die baby dus uh, op het plafond kruipen. En uh, hij ligt op bed. En die, uh, die baby die komt vanaf de deur. Komt hij zeg maar langs de muur. Langs het plafond. Uh, komt die, uh, ja, Precies boven waar hij ligt komt die baby gekropen. En die draait op een gegeven moment... Uh, haar, volgens mij is het een haar Zijn, zijn haar, hoofd uh, Of alles wat er in zit Die, draait, die baby die draait zijn hoofd uh, 180 graden En uh, die, ja, hij schrikt Ontzettend daar natuurlijk van En laatste scène Die ik toch ook wel echt de moeite waard vond Dat uh, is een, uh, Met een vloerbedekking uh, Hij wordt natuurlijk helemaal gek van de vloerbedekking En op een gegeven moment Zakt hij dus letterlijk De grond in dus ze hebben ook later, hebben ze dat uh, ja, erbij uh, geëdit of zo. Ik weet niet hoe ze dat toen gedaan hebben precies. maar dus, Je ziet dus aan de zijkanten van het beeld zie je een stuk vloerbedekking. Waarvoor het ja, als kijker net lijkt alsof je daadwerkelijk zeg maar een beetje een halve meter de grond in bent gezakt. Nou goed... Um, ...waar mijn favoriete scènes wilde ik even delen. En uiteindelijk um, hebben ze ook een, uh, een mega grote uh, drugsdeal. En daar kunnen ze volgens mij iets van 16.000 euro uh, mee verdienen... ...als ik het goed heb onthouden. Of, ja, 16.000 euro was het volgens mij uit mijn hoofd. En um, die vijf vrienden die gaan dat natuurlijk, uh, zou je in eerste instantie denken, opdelen. Heel netjes, allemaal aan bieren uitgeven en aan vrouwen. Nou, je ken, misschien ken je het wel. Um, maar wat doet hij nou? Hij ochtends, de, de ochtend erop, dat ze die drugs die hebben gedaan, sneakt hij stiekem weg met dat geld. Dus eigenlijk wilde een van zijn, van zijn vrienden, wilde dat, dat eer, al eerder doen, heeft die vriend niet gedaan, dus hij deed het maar. En hij heeft uiteindelijk voor zijn beste vriend, die een beetje uh, het meest aardig tegen hem deed, heeft hij volgens mij nog een klein deel overgehouden. Maar hij is zelf, is hij dus volgens mij naar Londen uh, verhuisd en is daar zijn nieuwe leven begonnen. Maar echt waanzinnige film. Gaat hem zien, als je hem nog niet gezien hebt. Ik loop een beetje achter, want hij is al een jaar of 25 uit. Ik heb ook begrepen dat er een deel 2 is, dus die wil ik natuurlijk ook uh, snel gaan zien. Maar goed, af hè. Maarten, wat lul je veel. Ja goed, uh, tijd voor muziek dan maar weer. Het is New Music Friday. Zo. Ja, ik ben een beetje <coughs> verkouden. Een beetje keelpijn, dus mijn stem slaat een beetje over. Maar het is New Music Friday. Yeah! Oftewel... Ja, en uh, dan komt er natuurlijk altijd uh, van allerlei, uh, allerlei nieuwe muziek uit. En er zijn eigenlijk twee grote bands, eentje uit de jaren 70-80 en eentje uit de jaren 80, die met nieuwe muziek uh, zijn gekomen. Volgende uur ga ik je de nieuwe laten horen van Howie Lewis and The News. De eerste in tien jaar. Maar nu eerst de nieuwe single van Electric Light Orchestra. En de Britse rockgroep die komt ook met een nieuwe plaat. Dat album gaat heten From Out Of Nowhere. Dat verschijnt op 1 november. En het album dat is de opvolger van Alone In The Universe. Dat komt uit 2015. Daarmee is het inmiddels de 14e plaat van de band. En net als de vorige keer is Jeff Lynne te horen op gitaar, bas, piano, drums en keyboards... Daarna zijn natuurlijk ook de zang weer verzorgd. Uh, op dat album komen tien tracks te staan met als hoofdthema's hoop en optimisme. Waarover Lin zegt, iedereen moet een beetje hoop hebben. Nou, in dat kader de nieuwe zin van Electric Light August. Laat weten wat, wat je ervan vindt. 013 1344 of via facebook.com slash Maartenlog. Uh, Maarten de nieuwe van Electric Light August, waar heet From Out of Nowhere. En hij is heel erg goed, hoor. Ja, zo, oh die uh, en de News. Ik vond ze beiden, ik, vond, ik vond, ik vond, ik vond ze echt goed, goede baten, ja. Nieuwe zinnoer van uh, Electric Light Orchestra. Hij heet uh, From Out of Nowhere. En um, er komen toch wel uh, goede reacties op. Ja, het klinkt ook gewoon weer die Javelin. Die, uh, je hoort ook meteen dat het Javelin is. Hè, met, die, met die drums, uh, hoe hij die produceert. Het is gewoon weer een goed liedje. Ik kan niet uh, alles, alles anders zeggen. Natuurlijk niet zo uh, legendarisch als wat hij uh, in de jaren 70 en 80 maakte. Maar toch wel weer uh, fijn uh, om naar te luisteren. Een nieuwe van uh, Javelin. Uh, of in ieder geval Jeff Lynnes ILO heet het, is het dan tegenwoordig. From out of nowhere. Dit is lokaal Lomel Goorlen. De omroep voor Golen en Riel. Ja, komen we goede reacties op dus. Ik denk niet dat ik het nog een keer zou draaien. Ik vond het toch leuk om een keer te laten horen. Nieuws van 8 uur, Erik van Vliet. Dit is het regio nieuws. Als fietsers in Tilburg op de rotondes voorrang krijgen... dan overweegt de gemeente Golen dit ook te doen. Dat heeft de wethouder Piet Poos van Verkeer van het CDA verteld. Het is voor ons best ingewikkeld, zo zegt Piet Poos tijdens de gemeenteraad. In de plannen heeft Tilburg aangekondigd extra geld uit te trekken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van die ideeën daarbij is om fietsers voorrang te verlenen op alle 20 rotondes. Goorle heeft het totaal zes en de plannen voor een zevende liggen nu al klaar. Normaal probeert Goorle aansluiting te houden met de regels in Tilburg... Maar de wethouder uit Goorles ziet in dit geval wel wat problemen. Maar wil graag volgen wat betreft de rotondes. Niet meer ieder restaurant in een eigen teentje, maar allemaal op een groot plein. Zo ontstaat er dit weekend tijdens Culinair één groot foodcourt. Zo vertelt Patrick van der Weijden van Tilburg Culinair. Het is een grote verandering bij het eet-evenement dat afgelopen donderdag van start is gegaan. Het evenement vindt voor de derde keer plaats op het Louis Bouwmeesterplein in Tilburg. Tilburg Culinair is in Tilburg, uiteraard tot en met zondag te bezoeken. Tot zover het Regionieuws. Dankjewel, Erik. Zometeen uh, na uh, de commercial. Dan krijg je uh, weer een nieuwe reportage van uh, De Platenzaak. Ik heb natuurlijk weer uh, ja, de, de, de beste nieuwe releases voor, uh, voor je erbij gepakt. Um, ja, zal ik al, alvast een beetje doornemen? Zometeen uh, in de reportage, dan hoor je uh, yeah, uh, dat, dat ja, ik. Ik moet zeggen. Nieuwe releases in de reportage, zo meteen van Beth Hart, Opeth, Junkle Train, Tappels, Tegen de Sala, Noel Gallagher's High Flying Birds en Henny Vrienden. Uh, dat zo meteen na 8 uur. En wil je nog iets horen, dan uh, ja, kun je je favoriete plaat aanvragen. Dat doe je via 013-534-1344 of via facebook.com slash Maar eerst gaan we genieten van Guns N' Roses. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Op 3 oktober staat de uitzending van Podiumbreed in, in het kader van Bob Dylan. het onder andere Jacques Mees en Twan Podium Podiumbreed goes Dylan. Donderdagavond 3 oktober. Lokale op Goorlen. De omroep voor goorlen en riool Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Dit is tot 9 uur. 10 uur. 10 uur. Houd niet op, niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Ja. Guns N' Roses en uh, Sweet Child o Mine van uh, het album Appetite for Destruction, hun uh, debuutalbum. Goed debuutalbum, want uh, ja, legendarisch mag je misschien wel noemen, want welkom to de jungles natuurlijk ook, op Paradise City, drie uh, grote hits en inmiddels ook uh, klassiekers. Guns N' Roses en uh, Sweet Child o Mine aan het begin van het, uh, het tweede uur, Het daar niet op, ik zoek mijn muziekje nog, je hebt het door hè? Um, Het tweede uur heet het niet op, 27 september 2019, het is... 12 over 8 inmiddels, het is officieel weekend. Precies, het is uh, net na 8 uur. En een beetje diamond krijgt de nieuwe reportage in uh, de platenzaak opgenomen. Want uh, ja, er zijn weer uh, heel wat nieuwe releases uit. En eigenlijk, dit weekend, gaat het maar om een paar grote namen. Uh, natuurlijk, de Beatles, Abbey Road. Ik ga er. Daar proberen er nog wat van, uh, van te draaien. Gisteren was het exact 50 jaar uh, uit en uh, vandaag is daar dus een, een super deluxe box edition uh, van verschenen met allerlei outtakes en uh, dat je een beetje ja, hoort hoe die liedjes nou in elkaar, in elkaar zijn gezet. Uh, 50 jaar geleden gisteren kwam dat uit en vandaag dus een, uh, ja, een reissue van dat album. Ook nieuwe releases van uh, onder andere Beth Hart, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En ook uh, de metalband Opef. En nog veel meer. Uh, John Coltrane is ook wel een uh, belangrijke, ook nog even noemenswaardig. Maar uh, ja, we gaan er wat verder op in. In uh, een nieuwe reportage van de platenzaak. Ik weet niet hoeveel het is, maar we zitten volgens mij ergens richting de 110, uh, denk ik. So, here it is. Donderdag 26 september 2019, in de Platenzaak Sounds, op een regenachtige donderdagochtend. Nou, dat kan je wel Met, uh, Nou, laten we eerst even de best verkochte plaat van de afgelopen maand pakken, want ik verwacht niet... Of tenminste, nou, misschien de Beatles die gaan dat misschien nog wel inhalen. Ik denk dat dat toch tool wordt. Tool, hè? En als je nagaat dat die cd al. gewoon over de 100 euro kost. Ja, en precies, precies. En dan nog de best verkochte plaat zijn. Dat is knap. En voor de rest, wie staan er dan nog meer in de top drie afgelopen maand? Uh, als, je, als je nog moet kiezen tussen uh, Lana Del Rey, Liam Gallagher en Brittany Howard en... Uh, dan wordt het Lana Del Rey. Ook in de top drie. Ja, ja die is ook ja, al ja, de, de, ja, ja. het langste uit En Billy Eilish doet het nog steeds verschrikkelijk goed. Nog steeds? Nog steeds. Want die is al ja. een half jaar uit inderdaad. Ja, ja. Maar dat is ook een hele goede plaat, ja. Een van dat de betere wel van dit jaar, denk ik. Um, maar inderdaad, nieuwe releases. Nou, we hadden het al heel even kort over de Beatles. Dat wordt ook sowieso een Hoe lang is de plaat nou al geleden opgenomen? 50 jaar geleden. Oh, nou, nou, ruim 50 jaar geleden. 100, 150 jaar misschien wel. Ja, en dat ze hem pas 100 jaar later dan uit hebben gebracht. Had <laughs> ja, voor de zoveelste keer. Ja. Het laatste album dat ze opnamen, en ja. Um, ja, eigenlijk ieder jaar krijgen we wel een, een reissue van deze band. Ja, ja, ja. En de Analogs, die hebben hem ook opnieuw opgenomen, die ja. doen hem ook live uh, volgens mij. Ja. Um, Beth, Hart, Beth Hart, of Abbey Road, we hadden het natuurlijk ja, over. He. Je hebt ook, uh, heb ik gezien, een spuitbus gekregen. Ja, dan kan ik mijn eigen Abbey Road maken richting de winkel. Even kijken, ja, met, met, met dit weer heeft dat geen zin natuurlijk. Hè. Maar dan gaan we even een, uh, een zebrapad ja, proberen te spuiten. De accessoires die je erbij krijgt, uh, die worden steeds gekker. Bam. Uh, Beth Hart inderdaad. Ja. Nieuwe, nieuwe plaat. Had je gezien wat ze gedaan had? Ja, ze had je, jullie uh, dingetje gedeeld op Facebook. Nee, wij, hebben, wij hebben een van de vijf uh, raamposters die in Nederland zijn uitgedeeld. Die hebben, daar hebben wij er eentje van gekregen. Die hebben wij opgehangen. En uh, toen uh, antwoordde mevrouw de uh, Hart zelf van... Moet je zien, wat een geweldig mooie etalage Ja, één van, dus yeah. van de beste voorkanten yeah. van een recordstore ja. die ooit ja. ook heb bedieningshuis, inderdaad. Super dat is wel weinig. Ja. War In My heart. zo gaat het heten Dan hebben we Opef. Opef? ja. prog Metal, alles door elkaar, ook soms heel long. Ja. Uh, hele goede plaats. Typisch sounds eigenlijk. Uh... Typisch voor sounds ja. inderdaad. Uh, John Coltrane, ook een, uh, yep. de, een van de grote namen voor uh, dit weekend. Van de jazz. Ja, ja daar komt kom nog een hoop op af. Uh, dan hebben we Tempels. Ja, heb ik nog niet gehoord, sorry. Daar kan ik niks over vertellen. Daar staan we dan een aantal goede liedjes op. Volgens mij een beetje psychedeze rock ja? Achter, ja, ja, ja, achter die ja. kant op. Ja, denk aan The Man Pala meestal hè? Ja, daar Zeker. worden ze inderdaad ja. mee, mee vergeleken. Ja, ja. uh, ik heb nog opgeschreven tegen en Sarah. Dat, ja. uh, dat duo. Ja, daar, daar zijn wij niet zo'n fan van hier. En dat verkopen we ook niet zo goed. Nee, die doen het tegenwoordig ook een, een stuk minder. Ja. Hè? Die ja. Tien jaar geleden waren ik die Ik kijk die er een beetje populair. Ja. Ja. ja. Niks aan. Ik zeg niks. <laughs> uh, en uh, verkijken we ook nog een EP'tje van Noel Gallagher. Noel. Ja, met zijn High Flying Birds. Mm -hmm. Altijd als Liam iets uitbrengt, Tuurlijk. dan brengt hij ook ah, de tijd en ja, zo gaat dat altijd, natuurlijk. Dat is altijd, dat is This is the place, zo heet hij. Ja. En dan als laatste nog uh, Henny Vrienden. Henny Vrienden, die zat vroeger in de kast, toch? Oh nee. <laughs> Komt uit Tilburg. Ja, en uit Doema inderdaad. Uit Doema? En Doema die ja. zou waarschijnlijk weer gaan touren, uh, volgens mij. Nee, heb, ik, heb ik gehoord, volgens dat mij. Is net de Beatles eigenlijk. Hè? Die blijven maar doorgaan. Nee toch? Oh, nee, Beatles die nee, ja. hebben helemaal niks. Dat zijn nou, dat kan tegenwoordig wel, hè, met, met die uh, moderne technieken, dat ze dan op schermen ja, ja, te zien zijn. ik heb het eens een keer gezien uh, in 3D. Ja, en Amy Winehouse heb je ook uh, tegenwoordig, is, uh, en van oh. Whitney Houston volgens mij. <coughs> oh god. Het um, wordt allemaal met schermen gedaan. Tussen de, de regels, zo, uh, zo gaat die heten. Uh -huh. nou, ja, hij heten. zover. Uh, hij staat er al. Dus ja, mensen ja. kunnen al lang komen Precies. voor de nieuwe Annie. Um, tussen de regels, zo gaat hij heten. Tot zover nieuwe releases. Um, je had afgelopen dinsdag... ...had je hier ook uh, de pre-sale. De voorverkoop de... voor het Roadburn Festival. Ja. Wereldberoemd eigenlijk wel. En uh, daar hadden wij de eerste twee uur waren wij de enige die kaartjes uh, verkochten daar... ...voordat het losging uh, wereldwijd. Dus dan is het hier hartstikke druk. Natuurlijk, want je staat lekker met je handen in je zakken relaxed te doen. En je hoeft ja. helemaal niet te kijken van, uh, word ik eruit gemieterd door uh, Ticketmaster op, uh, op, de, op het internet? Kan hier gewoon heel rustig een kaartje komen uitdraaien? Daar had je twee uur de tijd voor? Omdat voor de locals eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja afgelopen dinsdag was dat. Ja. Um, volgende week hebben we volgens mij weer een hele waslijst. Volgens mij niet één uh, grote, grote naam die er uh, zo 1, 2, 3 tussen dat, zit. Niet dat ik weet zo. Hoor. Niet, ook, ik ook niet. Um, en sowieso de maanden daarna komen er nog een aantal uh, leuke dingen uit. En volgens mij komt er een nieuwe, een nieuwe verwachting, een nieuwe lading aan. Er dus komt nu uh, een nieuwe lading aan, dus we moeten gaan uh, ja, afsluiten. Tot volgende week. Tot volgende. Ja, ik zou hem nou eigenlijk nog door laten willen lopen. Want het is natuurlijk een, een heel end. Of een, een heel end. Ja, die end dat is ook het volgende. Maar dat is, is natuurlijk Abbey Road. Hè? Uh, het laatste deel zijn al die liedjes zijn aan elkaar geplakt. Dit was bijvoorbeeld een, een tweede luik van al die liedjes die dan aan elkaar zitten. Golden Slumber's en uh, Carry That Weight van de uh, Beatles Abbey Road. Um, het, is, uh, het is uit de ja, super deluxe box edition. Uh, want ja, het album bestaat 50 jaar. Abbey Road van de uh, Beatles. Het komt uit 1903. 1969. En het is ook wel een beetje de grote release natuurlijk van, uh, nou, nou van, uh, van dit najaar denk ik wel. Uh, hè? Kerst begint vroeg dit jaar, uh, zag ik al iemand uh, online uh, op de social media schrijven. Maar ook nieuwe releases dus van uh, Bev Hart, Opef, Jungle Train Temples, ...Tegan en Sarah, Noel Gallagher's High Flying Birds, dat is, nee, dat is een EP'tje. En uh, Henny Vrienden, onze vriend Henny Vrienden. Um, en de uh, reportage die komt ook later weer uh, online. Houd de Facebookpagina in de gaten, dan uh, verschijnt vanzelf het linkje naar het uh, YouTube filmpje. facebook.com slash maartenlog. Daarvoor uh, de nieuwe muziek, uh, nieuwe zin van de Nederlandse band Tape Toy uit Amsterdam komen ze volgens mij. En die heet Sam. Girl. Um, even wat uh, muzieknieuws met je doornemen. Ja, want uh, er gebeurt veel, ja. Er komt namelijk een groot Amerikaans Benefiet-festival. En dat heeft een bijzondere line-up uh, samen weten te stellen voor een 2020-editie. Grote namen als Coldplay, Red Hot Chili Peppers en Metallica... ...treden samen met andere artiesten op vijf verschillende locaties ter wereld op. Een soort nieuwe Live Aid dus. Het Global Citizen Festival is al meerdere maals georganiseerd, maar nog nooit zo groot aangepakt. Want waar tijdens eerdere edities het festival op één locatie werd georganiseerd, zal op 26 september 2020 op vijf verschillende continenten worden georganiseerd onder een nieuwe naam, Global Goal Live. Ja, welke artiesten waar precies gaan optreden, dat blijft nog geheim. Maar vast staat dat er een 10 uur durende live uitzending komt. En uh, ja, de line-up die is gigantisch. Uh, met name als Alicia Keys, Coldplay, Cindy Loper, Eddie Vedder, Metallica, Miley Cyrus, Muse, Azzy Osbourne, Pharrell Williams, Red Hot Chili Peppers, Sean Manders, Billie Eilish, uh, nog veel meer. Uh, dus mocht je zelf als je slaapzak willen pakken om me vervolgens in de wachtrij bij de ticketkassa te gaan liggen, uh, dan heb je een probleem. Worden namelijk geen tickets verkocht. Maar alleen gratis weggegeven aan mensen die zich inzetten voor de bestrijding van armoede. Dus mocht je dat willen doen en een kans willen maken. Kun je je aanmelden op de website van Global Goal Live. Ik zat ook te denken van wie ga ik die, van die drie dan, van, van al die extra, ga ik dan draaien. He, want Eddie Verder die komt dan. Nou, Eddie Verder Pearl Jam heb ik laatst gedraaid. Ik zag ook Mew staan, die heb ik, heb ik laatst gedraaid. Want uh... Die uh, stonden uh, laatst nog in Nederland. Dus ik dacht van, zo meteen, dan draai ik gewoon uh, Coldplay, Red, Chili, Pe uh, Red Chili Peppers en Metallica achter elkaar. Maar, um, ja, ik heb nog wat. Um, want ja, je verwacht het eigenlijk niet meer. Maar toch komt het eraan. Desert Sessions Volume 11 en 12. Want ruim 16 jaar na de laatste sessies vroeg Queens of the Stone Age voorman Josh Homme twee delen toe aan uh, zijn befaamde Woestijn-serie. Die ja, jij tussen 1997 en 2003 opnam met muzikale vrienden in The Rancho de La Luna Studio in Joshua Tree. Waar hij vandaan komt met al die andere artiesten. Zijn netwerk bestaat aan de 2019 niet meer uit louter vuig rock en roll volk. We laten de gastenlijst zien. Want onder andere Stella Mozgawa van Warpaint. Die doet mee. Jake Cheers van The Sisters Sisters. Billy Gibbons van ZZ Top. Uh, Clay, uh, Les Claypool van uh, Primus. Mike Kerr uh, van Royal Blood. En Matt Barry van uh, Douglas. Uit de IT-crowd. Die doen allemaal mee. En eerder werkte hij met onder andere al uh, PJ Harvey. Nine Inch Nails en uh, Eagles of Death metal voor dit project. Niet de minste namen dus. Twee nieuwe delen zijn wederom opgenomen in Joshua 3. En komen op 25 oktober uit. En uh, volume 11. Die, uh, die krijgt dan uh, de titel. Um, even kijken. Ar even kijken, moet ik goed zeggen natuurlijk. Arrive Dirty Despair. En er komt dus ook een uh, volume 12. Dat zal Tidewats en Nitwits en Critics en Heels gaan heten. Ja, en dan nog heel kort eentje even. Uh, de Fighters die hebben ook een, uh, iets nieuws uitgebracht. Die zijn even bij hun uh, in de archiefkasten flink, flink uh, ingedoken aan het opschonen. Uh, want nou, ja, ze hebben al wat EP'tjes uitgebracht met live tracks. En een reeks daaropvolgende EP's. Uh, is er nu een nieuwe... En dat zijn een hele hoop getallen achter elkaar, het lijkt een soort code. Maar opvallend, een van de nummers is een cover van Arcade's Fire, Keep the Car Running. Dat is een cover, dat is opgenomen tijdens BBC Radio 1's Six Weeks of Summer. En verder vinden we onder andere If Ever, dat is het bekantje van The Pretender, een demo-versie van Come Alive en een The Dead Kennedys cover op de nieuwe release. Nou, dat... um, ja, ik ga ze dan maar draaien. Want ik ben zoveel aan het lullen, we gaan gewoon even drie, drie nummers achter elkaar draaien. Waarvan ook nog eentje uh, ruim boven de zes minuten is. Dus dat is helemaal niet erg. De Metallica, Coldplay en uh, de Rattle Chili Peppers, die hoort ze alle drie achter elkaar. Te beginnen met uh, Metallica, dit komt uh, van The Black Album. Dit is The Unforgiven. That I couldn't change And I was lost Oh yeah Oh yeah We zijn de vrijdag mensen, het is bijna weekend Woehoe de poepie Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mamboe number five. Lijkt me prima plaat, ook Maarten. Ik... Maarten van den Hout. Maarten van den Hout. Uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal piep. Pie pie. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spectacul. Op. Zo ga Het programma wel vol. Eigenlijk alle drie klassiekers, hè? De, de liedjes waar dan de plaat vanaf kwam, The Black Album en Rush of Blood to the Head. Ook deze, Californication. Maar dan wel de liedjes die je wat minder vaak hoort. Metallica met The Unforgiven, Coldplay met In My Place en Red Hot Chili Peppers met Around the World. Is toch wel fijn hè? en uh, die komen dus allemaal naar een uh, festival wat uh, ja, uh, volgend jaar gaat plaatsvinden dus halverwege september 2020 en dat gaat dus uh, tien uur duren en er komen heel, uh, een hele massa aan acts conter uh, verspreid over tien uur dus allemaal voor het uh, goede doel. Kaartjes kun je niet kopen nee, je moet ze vergaten, dus kun je wel krijgen maar die tegen prestatie leveren we voor het goede doel uh. Fijne liedjes Um, kijk, ik heb hier nog een uh, verzoekje. En ik wakker altijd natuurlijk degene uit die je wat, uh, wat minder vaak hoort. Hè? Je kent me. En eens dus even kijken, Rum, uh, wie wil het horen? Uh, Johnny, Johnny wil het horen. Eddie Murphy. Murphy. Hij heeft ook nog een, een ander, een ander liedje wat ik wel leuk vind. Dat is uh, Boogie In Your Bed. Het gaat over uh, dingen die je allemaal in je kont kunt stoppen. Dat is wel uh, grappig om een keer bij Break the Week uh, te draaien. Hè? Break the Week, dan draai ik alleen maar soul, funk, classic, disco. Af en toe ook een mespuntje jazz. En daar zou deze plaat ook zomaar eens van hem uh, voorbij kunnen komen. Eddie Murphy. Want ja, het is toch vrijdagavond hè. En party all the time. Ja, laten we het heel even hebben. Heel even... Maar ik hoef het niet, ja, eigenlijk niet eens te introduceren, want dat doet de muziek al. Over het nieuwe sprookje, namelijk de zes zwanen. Dat is vanmorgen in de Efteling feestelijk geopend. Hoor maar, loftrompetten. Die waren er ook bij. Ja, want uh, vanaf morgen, vanaf morgen, dan kunnen ook bezoekers een rondje op de rug van een zwaan varen. Door het uh, geheime slot. Oeh. Het is voor het eerst dat je een sprookje zowel te voet als door middel van een rit in dit ge, ge, ge, ja, geval varend kunt beleven. Varen en staren, zoals de algemeen directeur Fons Jurgens het interactieve element noemt. Want binnen in het kasteeltje, daar zit Elisa zes hemden van uh, bosasters uh, te braaien. Om zo de betovering van haar broers in zwanen te verbreken. En ook mag ze zes jaar niet praten of lachen. Eh... Uh... En Sander de Bruin, die ontwierp het uh, nieuwste sprookje, gelegen aan het uh, Heroutenplein. Uh, mijn ontwerp is gebaseerd op een schets van Anton Pieke uit ons grote archief. Ik heb geprobeerd het gevoel van dat beeld om een charmante, verfijnde manier over te brengen in de zesde zwanen. Dat zegt hij. En uh, ja, de eerste tijd verwachtte Efteling natuurlijk een behoorlijke toelopen bij het nieuwe sprookje. En daarom is een kleine verwachterij aangelegd. Uh, in iedere zwaan is plaats voor twee volwassenen en drie kinderen. En uh, het waartochtje dat duurt ongeveer twee minuten. En uh, de zes zwanen van de gebroeders Schrim is het dertigste sprookje in de sprookjesbos. Wietke van Dort die heeft het uh, verhaaltje ingesproken. Nou jongens, allemaal naar de Efteling dit weekend. Nieuw sprookje dus. Uh, de zes zwanen, zo heet het. Even nog dit uh, muziekje. De ja. Plaat. ja, de plaat. Van de week. Van de week. Want uh, ja, het weekend gaat beginnen, uh, een nieuwe week ook. En daar hoort dan een nieuwe plaat van de week bij. En uh, ik dacht van, ja, ik ga gewoon voor iets uit Nederland. Want dit is zo steengoed. Niet alleen instrumentaal, maar ook de zangeressen zelf. Uh, een van de beste zangeressen van Nederland uh, op dit moment, durf ik wel te zeggen. Mel en Vintage Future. Ze hebben een nieuwe Sinnoh. Ook het hele debutalbum is geweldig. Dit is Willing. Let's talk about Your name is all over the place Is it me or Paggy Sue? Just tell it to my face Make up your mind Cause time is passing by Future. Yeah, de plaat van de week, willing. willing. Gooi het eruit meid. Mind, oh, de hele dag debuutalbum is ook goed weg. Ene na de andere zin komt er vanaf. Yeah, plaat van de week dus, komende week, Mel willing. en Vintage Future. Woensdag bij brede Week zien we ook wel weer hoor, Willing. En uh, begin jaren 70 was er ook een, uh, een band die een uh, plaat ge uh, genaamd Willing had... Dus Amerikaanse rockband Little Feet bestaat nog steeds. Dus ja, die gooi ik maar gewoon uh, meteen even aan, want tegen, of, uh, achteraan, want deze is zo wonderschoon. Oh, zo mooi. Little Feet. Zelfde titel, totaal verschillende plaats. Willing. I've been warped by the rain. I'm driven by the snow. I'm drunk and dirty. Don't you know? And I'm still. Willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice. Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari. To have to beat a Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I wouldn't get way. And if you give me Weed, white, sand, wine And you show me a sign Kicked by the wind Robbed by the sleet Had my head stubbed in But I'm still on my feet And I'm still Really Smuggles and smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I go to Mexico And I'm still And I've been From Tucson to Tucumcari Never been made Willing van uh, Little Feet daarvoor Willing van Mel and Vintage Future, de plaat van de week. Nieuwe muziek dus. En uh, ja, ik doe hem meteen nog even, nog een nieuwe, heb ik voor je. Want er is namelijk een nieuwe single van de jaren 80 band. Vooral toen populair in ieder geval. Howlouis en The News. Volgens mij bestaan ze al 40 jaar of zo. Maar ze hebben dus nu voor het eerst in 10 jaar nieuw materiaal uitgebracht. Um, ja, het is een nieuw liedje. Het uh, nummer genaamd Her Love Is Killing Me. Het is een voorproefje van een nog uh, naamloos album. Dat volgend jaar gaat verschijnen, in 2020. En uh, frontman Harry Lewis, hij werd uh, vorig jaar april Zo Zodat ik dat woord zo, nog, nog zo soepel uit mijn mond krijg op de tijdswip. Met uh, de ziekte van Meunier. En uh, vlak voor deze diagnose werd Her Love Is Killing Me opgenomen. Deze ziekte gaat gepaard met gehoorbeschadiging. Het kan nog beter worden, maar tot nu toe is dat niet het geval. Uh, hij zegt, uh, ik heb nog niet geaccepteerd dat ik misschien nooit meer zal zinnen. Al dus de zanner. Eerder werd uh, door gehoorverlies al, uh, alle optredens voor 2018 al gecanceld. Live ...op de reden gaat, dus niet meer voor Louis... ...maar studiowerk geeft hij nog niet op. Want ja, het is een nieuwe zinnel... ...en ik vind hem eerlijk gezegd, gewoon net als die ILO... ...Electric Lado is het waarvan een uur terug... ...vind ik hem gewoon echt heel goed. Uh, Hou Louis in de nieuws, de nieuwe zinnel... ...dat is Her Love Is Killing Me... ...en je mag wederom gewoon laten horen... ...ja, dat is meteen al, klinkt meteen al goed hè, dit... ...je mag wederom laten horen wat je ervan vindt... ...doe je via 013 54 13 ...of via facebook.com... ...slash A can't run, I can't hide In a damn suit, can't keep her satisfied Drifting and drifting like a ship out of sea Her life is killing me Burning hot, a big flame Feel like a shotgun on a .22 frame She's got soul, huh. she got a lot of heart Doors that'll make the best plans fall apart The man I used to be. Her love is killing me. Open on like a flashing light. First thing in the morning and the last thing at night. Twisting and turning like a hurricane. Her love is driving me insane. My head hurts, my body aches. I quit drinking, but I got the shakes. Her love is killing me Hallo Louis en de Nieuws. Sorry, het is voor mij ook vrijdagavond. Hallo Louis en de Nieuws. Ja, de Nieuws, die krijg je nu weer met uh, Erik van Vliet. Het Nieuws van 9 uur. Dit was de uh, nieuwe in All. Her love is killing me. En wederom uh, goede reacties. Want ja, hè, het is wel de log natuurlijk waar je naar luistert. En, uh, de luisteraars van de log, de lokale omroep Goorlen, Die hebben me toch een partij goede smaak. Niet normaal. Dit is lokale omroep Goorlen. De omroep. En Rio. Ja, met zometeen de derde en de laatste uur van Het Houdt Niet Op, maar dus eerst het nieuwste van 9 uur. Het laatste nieuws het allereerst. Erik van Vliet. Dit is het Regio Nieuws. Dat zeg ik. De gemeente Goorle heeft nog geen oplossingen in verband met de bezuinigen die plaatsvinden. Maar nam wel al een aantal mogelijke richtingen aan voor bezuinigingen. Men moet namelijk tot 2,5 miljoen euro bezuinigen. De richtingen zijn bedacht door het volk, zo staat het te lezen vandaag in het Brabants Dagblad. Gemeente Goorlen zou volgens de bevolking met de bus naar Den Haag moeten. Of als Goorlen een voorbeeld wil stellen door een niet sluitende meerjarenbegroting in te dienen. De gemeenteraad heeft in Goorlen in elk geval nog geen oplossing. Maar heeft wel een aantal ideeën. En de politie in Tilburg heeft vijf hennepkwekerijen afgebroken. Deze waren volgens de politie levensgevaarlijk. Er werden planten geruimd en bekeuringen uitgedeeld. Voor de diefstal van onder andere stroom in woningen aan de Duifstraat, de Louis Bouwmeesterplein en de Pirozistraat. Daar werd stroom gestolen en er werden ook nog 96, 346 en 280 planten gevonden. Aan de Goorstraat werden ook twee ingerichte kamers gevonden zonder planten. In een tuin aan de Nassauwstraat en het Renesseplein werden acht stinkende planten vernietigd. En het inhaalverbod voor vrachtauto's wordt flink uitgebreid in 2020. In Brabant wordt op 10 trajecten het inhaalverbod gewijzigd. Op de meeste plaatsen is een spitsverbod omgezet naar een algeheel verbod. Om overdag in te halen. Dat heeft de Rijkswaterstaat gemeld. Ook in de wegen rondom Gorle en Riel zullen inhaalverboden van kracht worden. Tot zover het Regio News. Dankjewel Erik. Fijn weekend. Ja. Um, ja, ik zit in een dilemma. Een heel groot dilemma. Um, ik heb namelijk twee liedjes van David Bowie, maar. Welke moet ik draaien? De keus, die laat ik aan jou. De logluisteraar. Welke van David Bowie wil je horen als je mag kiezen tussen... 2 platen van hem. Blue Jean. En Modern Love. Welke wil je horen van die twee? Geef het door. 013541344. Of facebook.com. slash dus en log. En hoor jouw favoriete Bowie plaat. Goedenavond. Goedenavond. Dit is tot meer uur. Het houdt het niet houdt op. op. Van een met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. En hey jongens gaan we lekker wat? <middels> Black roof country No gold payments Tired Stalin